Met het de twee PDA-kamerleden van Turse Komaf, Kuzu en Usturk... zijn uit de fractie gezet... staat de uitkomst van een ingelast fractieoverleg dat uren duren. Kuzu en Usturk hadden zich eerder deze week... openlijk kritisch uitgelaten over het integratiebeleid van minister Ascher. PVDA-integratiewoordvoerder Markoes nam gisteren al in felle bewoordingen afstand van de uitspraken. Kuzu en Usturk zeggen dat ze in de Kamer blijven... en hun zetel niet aan de PVDA teruggeven. Het kabinet houdt nog wel een meerderheid. Minister Koeners is bang dat het geweld in het oosten van Oekraïne de komende weken toeneemt. Hij sprak zijn vrees uit in de Tweede Kamer waar een debat wordt gehouden over de vliegramp met vlucht MH17. Volgens Koeners wordt met de pro-Russische separatisten over de berging van de wrakstukken onderhandeld. De contacten met de rebellen lopen via de OVSE. De Franse politie mag bij rellen geen politiegranaten meer gebruiken. Aanleiding is de dood van een milieuactivist eind vorige maand bij een protest tegen een stuwdam. De man kwam mogelijk om het leven door een politiegranaat, hoewel ze niet dodelijk zouden moeten zijn. Na het incident braken er in tal van Franse steden rellen uit. De Franse regering wil met het verbod verdere escalatie voorkomen. In het Sinterklaasjournaal waren vanavond voor het eerst witte pieten te zien. Sint zoekt nieuwe pieten omdat gisteren alle zwarte pieten van de stoomboot zijn afgesprongen. Ze dachten dat het schip lek was. Op sociale media noemen sommigen het een goede oplossing voor de discussie. Anderen vinden dat het Sinterklaasjournaal is gezwicht en roepen op tot een boycott. De Vlaming Stefan Hertmans heeft met zijn boek Oorlog en Terpentijn de ACO Literatuurprijs gewonnen. Het winnende verhaal gaat over zijn grootvader die op zijn zeventiende als militair terechtkomt in de hel van de veldslagen van de Eerste Wereldoorlog. Wat volgt is een leven waarin hij probeert te herstellen van de trauma's. De jury spreekt van een meestelijk geschreven relaas van een dramatisch leven. Andere genomineerden waren Wessel Gussinglo, Guus Kuijer, Tom Lanois, K. Schippers en Frank Westerman. Het weer, vanavond en vannacht droog. Overdag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of elf. Dit was het NOS Journaal.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 Lees de krant De Politiek En heel zachtjes word je ziek In de file, in de rij Zoek je wat muziek erbij Al die herrie en lawaai Klinkt voor mij niet al te fraai Nee, mijn radio staat zacht, maar even gaat die nou op af. Even eentje tussendoor, hij ligt lekker in het gehoor. Gun je drie minuten vrij, Strakjes is het weer voorbij.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 Gerard Koks was dat, luisteraars. Welkom bij Tussen App en Vloed. Tot 12 uur dus de mooiste nummers. En ik ga verder met een verzoekje voor Karin Kok. Karin, Lori Morgan, if you came back from heaven... als jij uit de hemel terugkwam. I could look at you Would I fumble for the words Would I be a little shy Would I bust right out with laughter Or break right down and cry Oh, if you came back from heaven Would it be like it was then Could we just pick up God knows if he let you go and never send you back. Do your kisses feel the same? Do you still have the same touch? And will you whisper softly that you've missed me so much? Have you heard all my prayers? God knows if he let you go. And never send you back. Ja, ik ben het van haar gewenst. kiest ook altijd de mooiste nummers voor mij Dankjewel Karin voor dit uh, prachtige nummer van Laurie Morgan... Dit zijn de carpenters. Carpenters met Solitaire. En Solitaire is gewoon een Engelse vertaling voor patience. Gewoon zo'n zo kaartspelletje wat je in je eentje kan spelen. Het nummer gaat kennelijk over een oude man... die uh, eigenlijk niet veel meer te doen heeft. Was elke dag maar een beetje zijn kaartje leggen. En hij zal dat ook niet eens op de computer doen. Hij doet het waarschijnlijk gewoon met zo'n oud, uh, oud kaartspel... wat hij nog ergens thuis in een laadje heeft liggen. Prachtig gezongen door Karen Carpenter. Met dit nummer doe ik altijd een hoop mensen een plezier.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 speciaal voor u bij hem antwoord. Dit is Tussen App en Vloed. Wait for me. Met staat met Nightingale. Oh. Ja, luisteraars. En ik ben hier vanavond gewoon een beetje hulpeloos voor jullie allemaal. Hopeloos of hulpeloos voor jou. Rob ijs. Het licht valt op jouw handen. En ik weet niet wat ik moet. Misschien wijs jij me morgen na ken je niet zo goed. En waarom geef je zoveel, zo snel en zo naïef? Ik ken mijn eigen wereld en jij bent veel te lief. Maar als je op me wacht en ik vind je hier. Vannacht, dan sta ik hoogeloos voor jou. Ik voel je warmte om me heen. Ik weet niet meer dan alleen. Dat ik volledig en voor eeuwig van je hou. Kan ik jou vertellen, je gelooft past al te veel, maar van het beeld dat jij nu hebt, blijft straks maar weinig heel. Ik ben geen snelle jongen, een droom. Ik vind je hier uit, dan stijg ik de voor jou. Ik voel je warmte om me heen. Ik weet niets meer dan alleen. Dat ik volledig en voor eeuwig van je hou. En soms was ik het zo zat. Vloe ging van me af. En soms wist ik ook niet meer of er iemand om me gaf. En nu zijn hier jouw handen in het donker als een vraag. Je noemt een woord als liefde en dat heb ik nooit bewaard. Je bent en die kant van mij niet die steeds bij jou wil zijn maar als je overwacht en ik vind je hier vandaag, dan sta ik hulpeloos voor jou ik voel je warmte om me heen ik weet ...dat ik volledig en volledig van je hou. Ja, Rob de Dijs, u had de melodie waarschijnlijk uh, wel herkend. Sometimes When We Touch, dat was natuurlijk de Engelse versie... ...van dat prachtige nummer. Ja, het is nog wel geen kerst... En het is eigenlijk ook geen kerstnummer wat ik nu draai, maar rond die tijd hoor het, uh, het heel veel op de radio. Away... Ja, die bedoel ik helemaal niet. Die bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel, ik bedoel die andere. Nou, we gaan het nog een keer proberen. Die bedoel ik, Boom. We zijn allemaal verenigd, we all stand together. Paul McCartney, eh, ja, en er is zo'n clip bij met... Eh, ik meen een kikkertje of zo, wat in zo'n vijver zit... en dan eh, ons toezingt, zoals Paul dat eh, op zo'n voortreffelijke wijze eh, doet. En deed net zojuist op de radio, bij Radio Zand Zandvoort Luisteraars. Een trouwe luisteraar, die kan ik dit niet onthouden. Sometimes late at night...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 my time on earth was through. She must face this world without me Is the love I gave her in the past gonna be enough to last Tomorrow never comes Cause I've lost loved ones in my life Who never knew how much I loved them? Now I live with the Second chance to tell her how I feel If tomorrow Just what you're thinking of If tomorrow never comes Ronan Keaton was dat met uh, If tomorrow never comes Zelfs je naam is mooi en Westbroek Jij je kleren aantrekt zonder haast, en na zonder bij na te denken, kijk ik naar een omgeving. Ongeluk... Maak je lieveling, lief. drink ik uit een pure waterboel en slaap onder een deken van geluid. Jij bent het goud. Als je naam is mooi. Ik ga er een draaien voor uh, Yvonne Nijssen. En uh, zij woont in Bloemendaal. Het is een bekende van me. Want het is mijn lieve vriendinnetje. En ik heb een uh, prachtig nummer voor haar klaarstaan. De klokken van Stella Maria. Maar ik heb hem uh, gevonden Yvonne in het Duits. Dan klinkt hij nog mooier vind ik. van Stella Marie De klokken van Stella Maria. Heerst doe die klokken van Stella Maria. Ik draai hem speciaal voor mijn vriendinnetje Yvonne Nijsen. Nog een mooie. Together Mijn have stopped falling. The long. Are now at an end The key to my heart Will you hold in your hand And nothing else matters baby Cause we're together again naamgenoot van uh, Together Again. In uh, The Arms Where You Belong. Dat zong hij ook nog. In de grijze lucht. Die trekt helemaal weg. Dankzij het feit dat jij weer terug bent. Weer samen. Nou, prachtig. Ray Charles was dat natuurlijk. Nogmaals voor mijn trouwe luisteraar Karin Kok. Westlife. Wat, uh, volgens haar mag hij niet ontbreken. Nou, volgens mij ook niet. Dit is het nummer Cry. I cry. I've been through hell To break the spell Why did I ever let you slip away Can't stand another day without you Without the feeling I once you I cry silently I cry inside of I know I'll never breathe your love again I cry Cause you're not here with me Cause I'm lonely as can be I cry Cause I know I'll never breathe your love again If you could see me now You would know just Zijn er I... hebben ze gemaakt, de mannen. Dat geldt ook voor Nick en Simon. Die doen het dan op zo'n Hollands. En die hebben een nummer van uh, Clouseau, Koentje Wouters gecoverd. Ik denk nog vaak aan hoe het toen begon. We lagen arm in arm in het gras onder de zon. Maar we wisten bij er komt.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 Tralen ook al heb je veel verdriet Het leven gaat door, je begint weer van voor Er ligt vast wel iets moois in het verschiet Het is nu donker, buiten is het stil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 Past wel weer iets moois in het verschiet. Nick en Simon waren dat met hun versie van Passie. Natuurlijk heel bekend geworden door Clouseau. En ik kijk op mijn klokje luisteraars. En wat is het? Vloog weer deze twee uur bij Tussen App en Vloed. Ja, twaalf uur dan uh, is uh, het, uh, het tijdflip waarop ik helaas weer afscheid moet nemen van u. Maar ik ben natuurlijk volgende week donderdag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Tussen App en Vloeds. En morgen, morgenavond, dan uh, ben ik hier... Uh, nou ja, morgenavond, ja, tegen de avond. Zo. Om vijf uur begint dat. En dat duurt tot zeven uur bij ZFM Zandvoort. Zandvoort draait door met een gast in het eerste uur. En die blijft ook in het tweede uur. Want dan hebben we de standtafel. Gaan we praten over allerlei onderwerpen. Die het actuele nieuws beheersen. Een hele gezellige uitzending natuurlijk ook. Met veel muziek en wetenswaardigheden. Leuk om te presenteren. En leuk om naar te luisteren, hopen. Ik dank u wel maar voor het luisteren weer vanavond. En dit is Celine Dion. Daar gaan we ermee uit. The power of love. Nou, daar moeten we ons maar aan vasthouden, mensen. De kracht van de liefde. Allerbelangrijkste in de wereld.